Het is 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Amsterdam is de... Nou, mijn scherm is uitgevallen. Ik kan helaas het nieuws niet lezen. Um, ik heb alleen nog het weer. Vannacht helder en rond de 7 graden. Er kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen is het bewolkt en er vallen buien. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. We hebben schermen die het gelukkig nog wel doen. Het kan gebeuren, dit soort dingen, in een live uitzending. En we hadden het eerste uur Edgar Duperon te gast. Hij is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam... We hadden het over de opvolging van Nout Welling uh, en alle, uh, de rol van de toezichthouder en de banken in Nederland. Ik wil dit uur graag praten met u, de luisteraar, uh, over banken, uw bankverhalen. Heeft u wel eens iets bijzonders, iets speciaals met een bankier meegemaakt of met uw bank? Heeft u een bank die wel eens iets bijzonders voor u heeft gedaan? Of is er een speciale reden waarom u nou juist gekozen heeft voor die ene bank en niet een andere? Uh, ik ben benieuwd naar die verhalen. Bel ons op 0800-1121. Stuur een mailtje naar kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan. @kazeluna, en dan reageren wij. Dat dus in dit uur uw bankverhalen. George Benson zong dat Give Me The Night. Geef mij uw bankverhalen. Heeft u wel eens een bijzondere bank uh, meegemaakt... of een bijzondere uh, bankier meegemaakt? Um, uh, heeft u om een speciale reden gekozen voor een bepaalde bank? ons op 0800 1121. En uh, je bent zo in de uitzending. Jelle de Jong, nacht. Hoi. Ik uh, ben bij SRS Bank. Of ik dat mag zeggen, weet ik niet. Ik ook niet. Maar uh, ik kan... Ze hebben hun kantoren gesloten. Ik kan geen geld moet ik uit de muur halen. En dat uh, doe ik liever niet. Ik doe liever niets elektronisch. En ik zei, als ik geld wil brengen, hoe moet dat dan? Dat kan ook niet. Nee, dat kan niet. Zeggen ze, moeten ze het in een envelop doen... en dan bij een sigarenwinkel een, een afgeven. En ja, ik ga geen envelop met geld afgeven... aan iemand die niet zegt mij een retourtje geeft en zegt van... ontvangen van nu zoveel alsjeblieft. Hier is het bewijs. Ja, ja, ja. ja, ja we sluiten alle we, kantoren. Ja, we hebben een beetje afscheid uh, genomen zo langzamerhand... Hè, van het, uh, het, het contante geld. Als je nou een café een opbrengst uh, wil brengen... hoe moet dat dan? Ja, volgens mij storten ze dat in een cilinder... gewoon uh, bij de bank in de muur in een speciale kluis. nee, hele... Ja, ja, ja, ja. ja, er is wel iets van nachtkluis. Ja, zo'n nachtkluis, precies. Maar wie bewijst dat je daar 5.000 gulden of euro hebt gestort? Stel je voor dat je 4.900 doet. Wie ja. weet dat? Ja, ja. ja. Want ik, ik heb één keer, was in de guldenstijd en ik ook enthousiast uit de muur halen. Ik tik in 400 graag. Ik kreeg 300. Ik ging gelijk naar binnen. Ik zei: Ik heb 400 gevraagd, 300 gekregen. Ja. Zeiden ze: Nou, vanavond zullen we kijken of we geld overhouden. Komt u morgen nog even langs? Nou, de volgende dag zeiden ze: We hebben niks overgehouden. En ik heb geen bewijs. Alleen als iemand het voor mijn neus uittelt. kan ik zeggen: Ja of nee. Dat zijn er drie, of dat zijn er vier. Ja, het vervelende is: uh, dit, dit is volgens mij niet meer terug te draaien. Dit hele fenomeen. Want. Uh, ik. weigeren mijn geld te laten beheren. Dat doe ik er zelf wel. Stop ik het in een kistje. Brandvrij. Want ik moet geld betalen voor die passen. 1,95 per maand. Ja. En ik doe er niets mee. Ik heb ook gezegd, ik wil het niet hebben. Mag het vernietigen. Ik zal er niets mee doen. Ik betaal nergens elektronisch. Want ik vertrouw het niet. Het kan gemakkelijk gehackt worden. Alles wat door de lucht gaat, kan gehackt worden. Ja, maar dat betekent dat u uh, alle aankopen contant afrekent? Ja, altijd. Altijd, ook als het ja. om grote dingen gaat? Ja, dan uh, zorg ik dat ik het. Uh, ik heb het uh, apart gelegd. Ah ja. Dan mag geen rente. Maar ja, je moet wel betalen voor die passen en zo. Maar ze betalen voor uh, betaalrekeningen betalen ze geen rente. Ja, nee dat klopt, daar zijn ze ook eventjes, eventjes per ongeluk, nou niet per ongeluk, maar eventjes mee opgehouden met z'n allen. Natuurlijk, het is kartelvorming, ja. allemaal werken ze samen. Ik weet geen bank te noemen, ik weet niet of iemand een bank kan noemen waar je nog gewoon binnen kunt lopen en zeggen, hier is mijn geld, wilt u dat eventjes uh op een boekje zetten, of een rekening zetten. Ja, ik weet het niet. Er zijn nog wel uh, heel veel banken met gewoon een, een, een soort kantoor... waar je terecht kan, Rabobank, ABN Bank, Ze hebben allemaal ja. nog wel kantoren waar je terecht kan. Ik neem aan ook dat je daar gewoon geld kan storten. Nou, ik dacht, de SNS-bank het het langstaat volgehouden... Oh ja, en dat het, dat het allemaal één, één laken, één pak is. Ja, ja, nou, u, u zou zomaar gelijk kunnen hebben, hoor. Ik weet het ook niet precies. Ik weet niet waar ik contant geld zou moeten brengen. Ja, ja. Dank voor het bellen. Oké, okay. ik hoop het te horen straks. Ja, dank u wel. Oké, okay, hoi. Dag. 0800-1121, dat is uh, uh, onze telefoonnummer. Een bijzondere bankverhaal. En heeft een bank wel eens iets bijzonders voor u gedaan? Of heeft u een bijzondere relatie met een bepaalde bank? Heeft u om een bijzondere reden ook gekozen voor een bepaalde bank? Wellicht? Klaas Adema, goedendacht. Ja, goedenavond. Uh, wat ik heb is uh, van ja, het vertrouwen, wat de vorige uh, meneer ook zei... Dat, uh, dat is bij mij ook een beetje uh, kwijtgeraakt. Want uh, ik ben ooit aangegaan met Egon een, uh, ja, hoe dat zeggen, vliegwielenconstructie heette dat. En daar moest ik een aparte rekening voor openen, en wat ik maar. En ze beloofden van alles. Maar uiteindelijk heeft het me helemaal niks opgeleverd. Het heeft alleen maar geld gekost. En dan, ja, dan, dan gaat het vertrouwen natuurlijk wel heel erg uh, verloren in banken. En dan krijg je de kredietcrisis. En dan gaat de regering daar ook nog eens een keer in diezelfde bank geld in Ja. Maar wat u wat gedaan heeft, wat, was dat uh, uh, uh, beleggen met geleend geld? Nee, het was beleggen met, met, met gestopt geld. Wat ik elke, keer, elke maand op moest hoesten. En toen ik daarmee dreigde te stoppen... En ik zeg, ja, het levert me helemaal niks op. Want ze hadden bergen beloofd. Het, het woord freeview zegt dan al een klein beetje van. Ze zeggen, ja, je doet er een beetje in. En wij maken daar een slinger aan. En we zorgen dat het heel veel geld oplevert. Ja. Maar uiteindelijk heeft het alleen maar geld gekost. En uh, ja, toen. Ik heb het uh, bij uh, advocaten ingelegd hoor. Bij uh, leaseproces proces. Maar daar is nog steeds geen uitspraak over. Want ja, die banken kunnen eindeloos rekken wat dat betreft. En jij staat als particulier dan een beetje af afstand kijken van wat gebeurt hier nou. En, uh, en, en vooral, ik heb nu, en dat heb ze waarschijnlijk gezegd van ik ben vreselijk verbaasd over het feit. Dat, dat de regering van ons land dan daar uh, zomaar even een paar miljard in stinkt. Ja, ja, maar goed, ik, ik, ik weet niet of je het eerst uur ook gehoord heeft. Daar was uh, uh, Edgar Du Perron uh, te gast. Ja, uh, woord, ja. En die heeft even ook wel uitgelegd hoe verschrikkelijk groot de, de gevolgen zijn. als zo'n hele grote bank uh, omvalt. en wat voor enorme consequenties dat kan hebben voor de hele Nederlandse economie. Ja, dat is het wel zo. En daar ben ik het wel mee eens, maar ik, ik denk gewoon maar een kleine tactiek. En ik uh, in, in, in volledig vertrouwen uh, deel ik dus uh, ja, mijn geld en dan stort ik elke maand keurig een drachme in uh, en uh, uiteindelijk heeft het dus uh, alleen mijn geld gekost. Ja, en, u denkt ja, ik heb aan de afspraak gehouden, dan moet de bank zich ook aan de afspraak houden. Die moet dan ook en, en, en dan mag het in ieder geval niet zo zijn dat het geld kost en dat ze gaan dreigen. Op een bepaald moment dat ik zeg, nou, ik stap hiermee. Ik, vo, ik voel me hier niet meer happy bij. En uh, ik heb hier geen vertrouwen bedien. En dan krijg je allemaal bedrijven van die bank. En uh, dat vind ik nog veel vreselijker. Ja, goed. Um, u heeft daarna nooit meer uh, riskante uh, producten afgenomen van banken? Nee, nee, nee. Nee, riskante producten, dat doe ik niet. Ik, ik ben daar wel zo van... Uh, ja, een, een vertrouwde bank is dan voor mij nog, ja, ik zag geen naam noemen, maar een bank die, ja, die bij me staat. Maar uh, zoiets van, ja, je denkt, uh, je zorgt een beetje voor je, voor je wat zou ik zeggen, een beetje voor pensioen en probeert daar een beetje geld in te steken en dan op zo'n manier behandelen, want ik vind dat vreselijk. Ik denk van, uh, ja... En, uh, wat, wat kun je daar als particulier nog tegen doen? Ja. Want we hebben tegenwoordig over de ik maar. maar hier zijn ook heel veel dingen gebeurd. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Goed, ik wil u danken voor dit, uh, dit verhaal. Oké. Okay. Dank u. Dan. Dag. Hey, hoi. Ik krijg een mailtje uh, van uh, Pavillon. Ja, Daar staat verder geen andere naam onder. Uh, bij de ING kan ik gewoon geld sorteren En dat kan ik ook bij een... Uh, uh, ING-postkantoor. Dus geldsoorten, dat, uh, dat, dat kan dus blijkbaar gewoon. En volgens mij kan het ook, zeg ik uit mijn hoofd, uh, bij de ja, handelbank. Maar dan moet je het wel in een automaat weer stoppen. Maar die accepteert dat wel op die manier. 0800 1121, dat is onze telefoon. Maar met bankverhalen wil ik graag horen. Bijzondere dingen die een bank voor u gedaan heeft. Mooie dingen, minder leuke dingen. Uh, of uw keuze voor een specifieke bank. Manny, goedendacht. Ja, goedendacht. Uh, ik wil uh, eerst meneer Edgar Duperron hartelijk bedanken voor zijn uh, duidelijke uitleg uh, over geldzaken. Want ja, je hoort heel vaak uh, mensen vertellen over geldzaken. Maar dan is het voor een, uh, ja, een leek heel moeilijk te begrijpen. Maar ja. die was heel duidelijk. Ja. Ja. Nou. Uh, nou, Ik wil uh, een compliment maken aan de Rabobank... Dat is mijn bank. Mm -hmm. En daar ben ik heel tevreden over. En ik vind het ook een hele goede bank. Omdat uh, de Rabobank heeft geen uh, aandeelhouders. Hè? Ja, het is een, een coöperatieve bank. Ja. Dat zijn wij, de mensen die uh, ja, hun geld uh, daar veilig deponeren. En uh, ja, het is een van de weinige banken in Nederland... waar het uh, goed, goed mee gegaan is... Uh, uh, bij de kredietcrisis. Ja, waarschijnlijk omdat ze minder riskante dingen gedaan hebben. Ja, ja inderdaad. En ja, de, daarom is het ook, ook mijn bank. Omdat ik ook niet gewend ben zelf om uh, riskante dingen te doen. Uh, aandelen te kopen en, en uh, dat soort dingen. Ik, ik uh, speel graag op safe. Dus dat, dat vind ik heel positief. En ook uh, zijn ze vaak heel aardig voor hun leden, dat ze... Uh, nou, ik ben een keer... Uh, met grote korting... naar een kerstconcert van... Ernst Daniel Smit geweest... waar ik hele goede herinneringen aan heb... en wat ik, waar ik... een fantastische avond gehad heb... en... Die man die is zo, die die, nou het was in de Technische Universiteit in Delft. Nou, dat is een gigantische zaal. Maar die man die maakte het zo alsof je bij hem in de huiskamer zat. Ja, is dat ook een beetje de rol die de banken wat u betreft uh, moet hebben. Het zou een nou, huiskamergenoot een kunnen zijn? Ja, hun, uh, nou ja, wat wij ze dan zijn leden. En eh, nou, ik kan heel veel mensen adviseren om. Uh, naar de Rabobank te gaan. Nou ja, goed, dat gaat mij dan weer te ver. Want dan moet ik ook zeggen dat, dat ik dan heel veel mensen adviseer om naar andere banken te gaan. Oh, AMRO, ja, echt... uh, zoals u een paar keer genoemd hebt, is volgens mij ook een, een goede bank. Maar, uh, Dank u dat ja, scheelt weer voor zijn boete. Dank u wel. Dat is, we gaan hier niet mensen oproepen om daadwerkelijk naar een bank over te gaan. Het gaat nou, mij ja, ik wil graag uw verhaal ja. horen. Nee hey hoor, maar daar hoor ik ook uh, goede berichten over. Alleen, ja, die is wel met heel veel uh, staatssteun in de lucht gehouden natuurlijk. Ja. He, van uh, ons allemaal. Ja, ja. oké, okay. goed. Ik wil u uh, ik danken. Ik wil nog graag één ding zeggen. Ja? Omdat ik blind ben, Bedoel, ik krijg braille afschriften... Uh, bij de ABN AMRO ook, en ook bij de ING... En dus ik ben bij allebei, maar ik, ik vind dat ook een heel erg pluspunt. Ja, dat, dat is wel een bijzondere service inderdaad. Dat is een hele bijzondere service en daar hoeven wij niets voor te betalen. Oké, okay. um, maar dat is, dat, is gewoon, dat is standaard zo bij deze twee banken die u ja. noemt? Als je, dat je bent en je vraagt om brandje afschriften, dan krijg je die gewoon. Oké, okay. nou, dat, dat is in de tijd dat voor alles geld gevraagd wordt, is dat een, dan toch een hele mooie, mooie extra service? Nou, zeker. Daar ben ik heel blij mee. Dank u wel. En ik, ik hoop uh, nou ja, uh, dat er meer mensen blij met hun banken zijn. Goed. Want ik hoor zoveel narigheid en uh, ja, dat is heel vervelend voor mensen als ze ergens uh, ja, geld instoppen en het nooit meer terugkrijgt. Zo is het maar net. Dank voor bellen. Oké, graag gedaan. Dag. Goedenacht. Marijke, goedendacht. Goedenacht, Marijke van Veen uit Groningen. Ik wou iets vertellen over... Ja, ik was altijd bij de postbank. En mijn kinderen zijn ook bij de postbank. Altijd heb ik ze daar opgegeven. De kleur was blauw van de postbank... En uh, zonder dat wij daar verder iets over te zeggen hadden... werd ...de uh, deze Oranje-IRG, nou ben ik niet zo voor Oranje... ...maar dat is niet zo verschrikkelijk belangrijk. Maar uh, de IRG, ja, dat, dat, dat, ja, ik voelde me daar niet, niet, niet happy bij. En ik ben dus uh, op een gegeven moment overgegaan naar de ASN-bank... Mm -hmm. Uh, en uh, die had toen een behoorlijk hoge rente. Nou zakt die rente er wel van, dat valt een beetje tegen. Maar de ASN-bank vind ik uh, een hele plezierige bank... omdat ze dus niet aan wapen, niet, uh, in wapenindustrie uh, geen kinderarbeid... en ja, uh, zijn. en dat vind ik toch wel heel erg belangrijk... Uh, ik heb dus die overstap gemaakt. van, uh, van de ING-bank naar de uh, asn bank Maar echt specifiek om die reden? Ja, ja ik was uh, echt. Uh, ja, er kwam dus die meneer. Uh, nou, die meneer Hommel later uh, kwam dat er nog overheen. Maar het was echt. Uh, die, die, die ING. Ja, ik had daar niet voor gekozen. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn kinderen. Uh, ja, het is zo'n gehannes, het is zo'n gezuur om dan over te stappen. Ja. Maar uh, ik geloof dat ze allebei. Uh, ik heb er twee. <laughs> uh, dat ze allebei ook uh, overgaan of bij naar de ASN. Of hoe heet die andere milieuvriendelijke bank? De Triodos. Ja. Uh, mijn zoon is naar de Triodos overgestapt. Oh, ja. Maar. Uh, uh, ja. Nou ja, dat... Uh, ik, maar u, met... Wacht even, u, u, u zei het. Uh, Jan Hommen kwam daar nog overheen bij, uh, bij ING. Wat bedoelde u er precies mee? Uh, nou, ik was al bezig om over te stappen. Maar ik had nog steeds een ING-rekening. En uh, toen kwam dat, uh, dat hele gebeuren met Jan Hommen... waarvan hij zelf zegt dat hij er niks aan kon doen. Ja, god, dat kan me niet zoveel schelen. Maar... maar u bedoelt dat, dat er toch weer bonus uitgekeerd uh, zouden gaan worden? Ja, en, en dat alleen maar uh, mensen die... Meer dan, weet ik veel een ton op die rekening hadden, daar een uitleg voor kregen. Daar, werd ik, daar kreeg ik ook de ribbels van. Sorry. Ja, maar <laughs> zijn bonus heeft hij weer ingeleverd. Ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar uh, dat was de, de, de reden voor mij om uiteindelijk mijn rekening, die ik er nog wel had staan, uh, ook op te heffen. Ja. Ja, oké, okay, goed. U bent uh, overgestapt uh, in ieder geval. En, um... Ja, ik ben ook nog bij die mijn vorige mevrouw, die zei iets over de Rabo. En uh, ik moet zeggen dat ik dat ook uh, van al die, die, die echt hele erg commerciële banken ook de sympathiekste vind. Ik heb daar ook nog een rekening staan. Dus uh, uh, ja, nou ja, dat is het zo'n beetje. Oké, okay, goed. Dank voor het bellen. Ja hoor, succes met u uitzending. Ja hoor, dank u wel. Ja dag. hoor, dag. Ik lees even een mailtje voor van uh, Willem Ouwendeel. Die schrijft, uh, je kunt bij de ING nog steeds je geld storten in een automaat. Papier en munten met je pinpas. Je hebt dus wel een pinpas nodig. Je wordt persoonlijk geholpen als je wilt. Ik ben 66 jaar en het gaat heel makkelijk. En bij de ASN krijg je 1% rente op je bankzaak. Hoor. Dat is ook nogal bijzonder. Ook de Rabo is niet heilig. Uh, zoals verteld, ondanks uh, de leden hebben ze ook aardig wat woekerpolissen verkocht. Vraag dat laatste maar aan Tros en Vara Kassa. Ehm. Um, ja, zo We gaan even muziek draaien. Laten we dat maar gaan doen. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Graag verhalen over uh, uw bankier. Heeft u wel een bijzondere relatie met een bankier of met uw bank? Of heeft u om een speciale reden gekozen voor een specifieke bank? 0800-1121, kazaloenen.ncv.nl. Dat zijn de adressen waarop u ons kunt bereiken. Of via Twitter. We gaan uh, een liedje draaien van J.W. Roy. De Ronde van Steensel. Is er een weg verdeeld in Noord en in Zuid? Meestal is het er speel in Noord en in Zuid. In augustus is de kermis, op maandag middag de koers. Hij kent er de weg, elke bocht van parcours. En is goed in bond. Ja, hij denkt dat het kan. Beter was hij nog nooit. Toch een velsje bij de hulkes op zondag, maar hij leeft vroeg in bed. Mm -hmm. En hij droomt dat de kans op dinsdag schrijft. Een jongen uit Knikso, witte honden van sneeuw. de appelboer de rug nummer uit, Ja, Henk het erbij en de spanning stijgt. Het klopt als een trein de concurrentie, het bij heeft het zwaar. Mm, en ik kijk nog eens, een... ja, en denk dat het kan de kant in dinsdags schijnt. Een lange werd één. De tweeling van Burgmans uit Bergen. Twee en drie. Erger kon. Was niet mogelijk. Op de bruine appelstroop na konden ze. Hadden ze kennis schrijven. Een jongen. Hoorde je ook nog de stem van uh, Frank Lammers in dit lied van JW Roy. Panken, daar hebben we het over in dit uur van Kazaluna. John, goedenacht. Goedenavond, Frank. Dag. Je mag het zeggen, John? Nou, uh, wij hebben een uh, winkeltje hobby -matig. Ik uh, maak bonbons. Mm -hmm. En uh, ja, toen straks was er iemand die zei van, van de SNS, nou daar ben ik ook bij. En het is ontzettend moeilijk om daar. Uh, ...je geld weg te brengen. Dus uh, wij doen dit hobbymatig, die bonbons. Dus je hebt niet zo gek veel geld om te brengen. Maar uh, je moet dat opsturen uh, via wat ze zeiden. Nou moet je naar een uh, per, per, uh, winkeltje om dat weg te brengen. En maar dan moet je, moet je nog betalen, ook nog. Maar hoe gaat het dan? Nou, dan moet je naar bijvoorbeeld een uh, TNT-postagentschap. Ja. Dan krijg je een sealbag, daar doe je het geld in. En dan stopt, schrijf je dus op wat je uh, erin hebt gedaan... En dan gaat dat uh, gewoon met de post. Mijn hemel, dat klinkt, klinkt verre van veilig. Ja, precies. precies. Kijk, en het gek is, je moet er nog 12 euro voor betalen. Uh, ja, maar, maar als je zegt, want jullie brengen dan van dat hobbywinkeltje de omzet... maar wat voor orde groot hebben we het dan over? Ja, dat, uh, dat brengen we dan al eens in, in de zoveel tijd weg. Hè, dus dan sparen we dat op, dat zal een 3 uh, 4.000 ja, euro zijn. Oh, oké. Okay. Dat is niet, niet zo gek veel natuurlijk, maar... Voor mij natuurlijk wel. Ja. Kijk, en dat, uh, dat breng je dan eens in de zoveelheid weg en daar spaar je dan ook op, omdat je anders ook weer die 12 euro elke keer moet betalen, hè? Maar je kunt het niet gewoon naar jouw bank brengen. Nee, nee, nee. nee, Want hier, ik woon dan in Tegelen. En uh, daar is het, uh, de SNS-bank is daar gesloten. Moet je naar Venlo toe. En daar kun je niet naartoe brengen, want jij zit straks in een, in een een of andere. In een, uh, is een bak in een bank, weet je, als stoppen wat zoeken ja. was. Ja. Nou, dat, is, dat is dus niet meer. Oké. Okay. Nee, je moet het dus echt wegbrengen naar. of, of ja, het, het, het kan ook zijn dat je het in een. Ja, zo'n postagentschap bij een supermarkt moet brengen. Ja, ja. Wat, en dat wat... is, toch wel, is toch wel bizar hoor, want ik heb, vandaag heb ik uh, toevallig even mijn vrouw rekening bij de ING geopend. Daar kun je het dan gewoon naartoe brengen. Oh. Daar krijg, daar krijg je dan daar krijg je een pasje. En dan ga je ruimte binnen, en daar kun je geld dan uh, indoen. En dat kost niks. Oh, oké. Okay. Nou, dat, dat, dat lijkt me een simpele dan, toch? Ja, dat, dat, dat is dan ook aan iedereen aan te raan die dan met hetzelfde probleem zit. Want ja. ik vind dat toch wel belachelijk. Dat hey, je voor je eigen geld wegbrengt, moet je dan betalen. Ja, maar, maar jij gaat nu ook, neem ik aan, kiezen voor een andere bank. Ja, de ING heeft al gedaan. Ja, ja. Want, uh, ja, kijk, uh, de privérekening houden we dan nou wel daar gewoon. want Ja, dat is gewoon makkelijk. Maar uh, voor, de, voor, de, voor de winkel uh, heb ik dus een, uh, een aparte rekening nog open bij de ING. En ja. het is, uh, ja, dan kun je dus, uh, heb je nou, nou een, een hele goede service, vond ik dat, want je krijgt een tijdelijk pasje. Dus stel je hebt nou al wat thuis liggen, dan kun je dat daar nou heen brengen. Ja. Maar ik vond het uh, bizar dat je dan, uh, in, je moet dan, uh, ja, in Venlo heb je dan zo'n TNT. En daar moet je dat dan naartoe brengen. Dan krijg je een sealback, en daar doe je het dan in, en dan uh, sturen ze het gewoon op, hè. Wat is jouw best lopende bonbon? Ik, uh, mijn best lopende bon is de Liqueur Quarantai Sorry? De liqueur 43. De liqueur 43? Ja, ik weet niet of je dat drankje kent. De liqueur, Ja, een liqueur het. ken ik, ja. Ja, die, daar maak ik dus een bonbons van. Ja. En uh, uh, ik heb ook een website en die kan ik je zo wel even doormailen dan kun je daar eens kijken. Ja. Uh, die site maak ik ook zelf en uh, de bonbons maak ik echt op uh, Belgische, uh, ambachtelijke manier. Dat betekent dat je heel lang met één zo'n zo ding bezig bent? Nee, dat betekent dat ik uh, de, de, de chocola echt met de hand nog op temperatuur maak op een marmeren plaat en dat ik dat met de hand allemaal uh, in vormen giet en dan de vulling ook met de hand allemaal maak met de beste ingrediënten. Oh. En dat is ontzettend leuk om te doen, maar ik werk er dus ook nog gewoon 40 uur in de week bij, dus dat wikkelt natuurlijk <laughs> mijn vrouw dan. Ja, ja. <laughs> en uh, ik uh, maak dan de mond in het weekend, zondags en maandags. Het water loopt me nu al uit de mond. Wat, wat, wat is je eigenlijke beroep? Uh, ja, ik, ben, ik heb gestudeerd voor bakken. Dus dan vond ik dat eerste uur ook of, of dat was in... Uh, was er een bakken geloof ik ergens in, in, uh, in het programma voor jou. Ja, het ook. En, uh, maar ik ben eigenlijk bakker, maar nu werk ik uh, bij een elektrozaak. Dus ik verkoop de overdag wasmachines en uh, groot en klein huishoudelijk. Oké, okay, nou dat is ja, een flink. Dus, dat is het, ja, precies. En in de avonduren dit... zit je lekker in de chocoladeklieren. Ja, precies. Precies, kijk en mijn vrouw verkoopt het dan in de winkel. En zo proberen we dan uh, ja, toch de hobby wat je dan hebt. Uh, want het is puur hobbymatig. want we hebben een winkel gehad en dat is toen misgegaan. En dan ben je toch En Vooral ook met de banken, omdat je weet hoe ze zijn. Hè? Want uh, toen de vorige dichtging, dan ben je behandeld als een crimineel. Wat voor winkel was dat? In wat? Dat was ook een, een uh, broodbanketbakkerij. Okay. Dat was in Enschede in de tijd. En toen dat dichtging, dan uh, word je behandeld als een crimineel. Dan is, normaal heb je dan een uh, een-account-manager. Dan heb je er in één keer drie en dan, uh, ja, dan, dat is niet fijn. Want wat gebeurt er op zo'n moment? Uh, ja, dan, uh, ja, dan, ja, dan, dan, dan kan wel door de grond gaan. Dat is, uh, het maar het dan... gaat geleidelijk, neem ik aan. Het gaat langzaamaan. Ja, ja, ja het, is, uh, het is gewoon een kwestie van, uh, ja, ja, wat, wat, wat zij uh, dan uh, zeggen, dat moet, uh, moet je dan maar doen. Kijk, en dat, uh, dat is niet altijd leuk. En dat is dan de macht van de banken weer, hè. Maar wat moest jij doen wat niet leuk was? Nou, dat je dus... Uh, ja, je hebt al schulden, hè. Want uh, we hadden toen die bakkerij gekocht... en die moet je dan verkopen en zo, dat soort dingen. en dan, uh, Ja, dat is ook alweer heel lang geleden, Frank. Dat is uh, in uh, 95... 97, we de oh, okay. Dat uh, winkel okay. dichtging. ging dus. Maar dat was uh, allemaal niet, uh, niet echt prettig. Uh, ervaring wouden zijn. Dat was dus de ABN AMRO. Ja. En dus daar heb ik dus ook niet zo'n heel fijne ervaring mee. Ja. Ja. Maar goed, dat... Uh, ja, dat heb je dan wel eens, hè? Ja. Maar goed, dan is dan uh, Dan gaan we heel goed nadenken voordat je weer wat begint. En daarom ben ik ook blij dat ik er nou nog gewoon bij werk. Want ja. dan is het niet je hoofdinkomen, hè? Nee. En, en de hele mij... mensen in tegen vinden de Bommons ontzettend lekker. Ik geloof het onmiddellijk. Uh, <laughs> sorry <sowieso laughs> ik, over... ik, stuur, ik stuur je even de, de website. Uh, is, goed. De, de mail. is goed. Dank je. Ja? Oké, okay, dank hey, je wel, John. Heel bedankt, hè? Oké. Okay. Dag. Doeg. Kees Oostom, nacht Hoi, Frank. Hallo. Ja, ik kan het wel over drie onderwerpen hebben. Well, zullen we er eentje uitkiezen? <laughs> nee, ik heb naar die vorige man geluisterd. Mijn verhaal lijkt er wel een beetje op. Ja. Ik ben ooit, uh, ja, laten we zeggen, had ik wat geld over. En toen ben ik gaan beleggen bij de Rabobank. Nou, toen uh, hielden ze een enorme paraplu boven mijn hoofd. Maar uh, er kwam een moment, ik had mijn huis eigenlijk helemaal vrij. Uh, best een groot, mooi huis. En, uh, vrij betekent uh, los, uh, vrij van hypotheek. Ja, vijf een hypotheek. Maar ik kan een cd-rek ontworpen. Maar dan heb je met rechten te maken. En die wil dat zo goed mogelijk indekken natuurlijk. Dus mm -hmm. ik wil de optimale winst. En het was wel een mooi ding, maar dat was eigenlijk te duur. En het werd geen hit. Maar uiteindelijk uh, waren, waren, waren, waren die mensen van de Rabant met mij ingegaan. En uh, ik had een hypotheek om huis kunnen nemen van 4,5 procent. Mm -hmm. Ja, en toen het echt niet goed meer liep. En uh, de tijd ging ook meer tegenzitten. Toen kwamen ze langs, toen zeiden ze, nee, die 4,5, dat moet 10,5% worden. Pardon? Percent. Ja. Goedemorgen. Het was ja. En ik stond gewoon met mijn rug tegen de muur. Ja. En uh, later werd het, gingen ze wel iets lager bieden. Maar daar begonnen ze dus mee. Dus dat vond ik dus niet zo netjes. En, uh, maar het ging over een uh, schuld, Laten we zeggen. Ik, ik durfde het best over de radio te vertellen. Toen van 100.000 euro, nou, de meeste mensen hebben zo'n hypotheek. ...en het huis was 380.000 euro waard... ...want daar heb ik het later voor verkocht. Maar een vriend... ...die hoorde die rentepercentages van de raam. ...ja, oh, god, dom en Kees... ...laat je toch niet oplichten. Dat is gewoon een persoonlijke lening... ...die ze je aanproberen te smeren, weet je wel. Yeah. En toen heb ik besloten... ...om dat pand te verkopen... ...en dat is me nog gelukt ook... ...precies voor die crisis, mm -hmm. een paar jaar geleden. En nu huur ik iets... ...een heel mooi monumentenpand trouwens... ...en ik woonde zeer naar mijn zin... Dus eigenlijk ben ik op een hele rare manier ben ik naar de juiste plek gedirigeerd. Dat is wel heel leuk. Want ik ben er niet ongelukkiger door geworden. Ondanks die stomme Rabobank, zullen we zeggen. Maar wat is er zo uh, gelukkig maakend aan de plek waar je nu zit? <coughs> nou, dit is een heel mooi pandje in de mooiste straat van Woudegem. Woudegem is een uh, vestingstadje, Dus die straat, die, als je erop loopt, word je al helemaal gelukkig. Dan loop je door de poort en... Uh, dan, uh, dan zie je een soort uh, oude haven aan de rivier, aan de Merweden. Mm -hmm. En bovenuit mijn huis kan ik ook de merweden zien. Dus als ik s ochtends opsta, dan zie ik... Oh, er vaart weer een bootje en dan is weer dit en weer dat. Er is dus altijd iets hier. Veel mooier dan waar ik eerst zat eigenlijk. Terwijl ik het daar ook goed naar mijn zin gehad heb. Maar uh, uh, een ongelukje hoeft nog niet altijd uh, je ongeluk te betekenen of zo. Dat kan je leren op een... Uh, Mooie nieuwe weg helpen. En ik ben echt heel gelukkig hier. En financieel gaat het dan ook goed. Want uh, ja, dan ga je natuurlijk, als je zoiets meemaakt met zo'n stomme Rabobank, dan ga je er extra op de financiën letten. En dan ga je uh, geen overbodige uitgaven doen. Ja, met dat CD dat zin, is het mislukt. Nou, dat, dat, dat kan ik hebben. ja Ik, ik dacht, als ik het niet doe, dan uh, denk ik later misschien, joh, had het toch gedaan, jongen, als je 65 bent of zo. Ja ja, ja, ja, ja. Goed, je, je, maar het is wel een huurhuis, ik bedoel, je koophuis bleef eh, kwijt. Het, je het is uit. nu een huurhuis, maar uh, bedoel, uiteindelijk hoeft dat niet zo heel veel uit te maken. Als je, eerst had ik toen geen hypotheek, maar als je een beetje hypotheek hebt, kan huren eigenlijk net zo handig zijn dan uh, niet huren. En op het ogenblik, uh, sinds ik dat uh, uh, een koophuis, wat ik 25 jaar had, verkocht heb, zijn de prijzen natuurlijk nogal gedaald. Ik bedoel, een jaar later was dat dan nog een ton minder waard. Kijk, we nou dan heb je dus dat dat ik alweer terug, zullen we zeggen. Weet je wel? Ja, ja, ja. Dus nou, het zit ingewikkeld in elkaar. Noem het een geluk bij een ongeluk. Ja, oké, okay, nou, dank je. Ja. En die mannen met die stropdas, die moet je dus nooit geloven. Het zijn geen adviseurs, ze werken voor de, voor de bank. Amrobank, Rabobank, ASN, maakt niet uit. Maar ze hebben een stropdas om en ze proberen je iets te verkopen voor die bank en niet in jouw belang of zo. Dat... Maar jij nou niet een boekenpoes? Ik heb uh, er vijf, ja. ja. Oh, sorry hoor. Ja. ja, nee, het is echt heel uh, erg. Uh, ik, ik herinner me dat jij dat erover gehad had. had. Ja, ja. Maar, maar hoe krijg je het voor elkaar, hè? En, en nou ja, we weet je, kijk al, ook. Het is, is zo'n juridisch iets. Kijk, als je, als, ik, want ik ben, ik, dat heb ik toen ook gezegd, ik ben redelijk zakelijk. Dus uh, als je nou zelf gewoon heel erg niet oplet... dan uh, kun je alleen maar heel boos op jezelf zijn, hè? Als je... Ja. die legio achtige dingen met geleend geld. Ja, als je een heel klein ja. beetje nadenkt, dan had je dat wel kunnen weten. Maar dat is allemaal niet zo. Dus ik ben echt... Uh, nee, uh, maar uh, hun komen er allemaal mee weg. Hoe kan dat dan? Ja, dat, ja. Daar, Dan zouden we eigenlijk uh, de minister... van Justitie even in moeten schakelen. Want het klopt niet, ja. hoor. Ja, nou, er, er gebeurt ook nog steeds van alles, hoor. Dus moeten we moeten maar even ja, afwachten ja, ja. wat er allemaal uh, precies is. heb je ook, heb ik je ook gemaild. Ja. Ja. ja. Nou, hé, hey, dank voor het bellen. Oké. Okay, hé, hey, dank Kees. Dank je wel. Fijne uitzending. Joep, Doei. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer, Mede kan op kaaseloenen. at ncv.nl. Rob die stuurt mij een uitgebreide mail zegt... Hallo, zo'n zeven jaar geleden was ik klant van de ABN AMRO, privé en zakelijk. Het was de tijd dat ze van hun kleine klanten af wilden. Omdat ik totaal onder de omzet van 2 miljoen kwam, had ik ineens geen accountmanager meer. Ik kon bellen met een callcenter, toen ook klant geworden bij Rabo... Een jaar later, toen het helaas een stuk slechter met me ging en ik alleen nog een kleine rekening bij Rabo had, bleek ik gewoon nog een accountmanager te hebben. Ik heb toen een tijd in Zuid-Afrika gewoond en eens met mijn accountmanager in Den Haag gebeld en die zei onmiddellijk: ik bel u wel terug, het is anders veel te kostbaar. U snapt wel dat ik nog steeds gelukkig ben. Fijne uitzending. Uh, Lilian, goedendag. Ja, goedendag. Hallo. Dag Lilian. Ik heb een heel eenvoudig verhaal. <laughs> ja. Ik ben van de ING overgestapt naar de Triodosbank. Mm -hmm. En de aanleiding is toch wel die, die bonuskwestie. Ik bedoel, daar word ik redelijk zagrijnig van. En waarom word je er van? Ja, het zijn die zakkenvullerij. Ik bedoel, de, de gewone mensen die moeten inleveren... ...wordt bezuinigd van, van, van A tot Z. En Vooral mensen met een uh, lager inkomen. En dan uh, gaat zo'n vent een, een bonus van af van 1,5 een en een kwart miljoen uh, inhalen, in, in zeg maar. Ja, Jan Homme, de bestuursvoorzitter... maar ik heb het ook al eerder gezegd... hij heeft uiteindelijk besloten om die bonus uh, niet te incasseren. Nou, weet je, ik ben bij de triadus gekomen... omdat die mensen helemaal geen bonussen hanteren. Kijk, die man heeft alleen maar gereageerd... omdat er uh, weerstand tegen was. Ja. Dus vanuit zichzelf kan hij niet bedenken van dat doe ik niet. Dat is niet verantwoord dat ik dat doe... Nou, en bij de teleurstellersbanken hebben ze die, die, die, uh, die, die, ja, die ethiek, zomaar zeggen, van, van het echte bankwezen, die ja. hebben zij. Ja. En ze beleggen ook niet in, in, in, in uh, die achtelijke dingen waar je dan van die woeker winsten kan, kan gaan krijgen. Daar beleggen ze in echte dingen. Hmm. Ja, ja. Maar, maar het is vooral de cultuur, zeg maar, uh, bij uh, die bank die je aanspreekt. Ja, zeker. In, in, in biologische landbouw. In weet ik wat. Allemaal dingen die echt zijn. En niet uh, die lucht zijn en die dan, waar je dan aan geld kan verdienen, zeg maar zeggen. Ja, ja. Oké. Okay. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat heel Nederland dat moet, moeten gaan doen of zo. Ja, maar goed, het, is, niet, maar die uh, het is niet de bedoeling om hier op te gaan roepen om, uh, om naar een bepaalde bank te gaan. Ik wil graag horen waarom je uh, dingen doet. Uh, uh, want dat is wel van, uh, van breder belang, zeg maar. Ja, natuurlijk. Nou ja, maar, maar waar gaat het om? Kijk, het gaat gewoon totaal mis. Ik bedoel, het bankwezen, dat gaat gewoon nog het oude bankwezen... wat nu nog, nog steeds aan de macht is, om die zo groot zijn... Die hebben nog steeds de macht. Ze, gaan, ze hebben niks veranderd na die crisis. Helemaal. 0,0 niks. En... De regering doet ook helemaal niks. Wat zou, wat zou er uh, moeten veranderen in die bankaire wereld, wat jou betreft? Los van de nou, bonus, wat heb je gezegd? Veel meer controle. Veel meer controle. Dat die banken gewoon een, een, een buffer hebben, dat ze dus uh, tegenslagen op kunnen vangen. In plaats van bij de overheid een hand op te halen en vervolgens die directeur een anderhalf miljoen terug te geven. Ja, ze zouden uh, bescheidener uh, moeten zijn in, in, in de manier waarop ze opereren. Terughoudender. Terughoudender. En, en, en ik denk dat ze zakelijk en, en, uh, en particulier moeten scheiden. Dus laat die zakelijke banken dan maar lekker rotzooien. En dan, die, uh, dan kan die particuliere banken van, van, van Jan en Alleman, waar ik dan mee onderschaar. En die zijn dan uh, gevrijwaard van dat gekloot bij, bij, bij, die, bij die zakenbanken. Ja. Die lopen te speculeren op onze, op, op onze risico's. Wij betalen dat. Ja, ja. ja nou goed, als, als het goed gaat, levert het ook ons geld op. Hè? Dat is natuurlijk altijd, nee. altijd het wederkerig. Nou helemaal... Nee, nee maar... wij, wij, wij de gewone mensen krijgen daar helemaal niks van. Nou, kijk, op het moment, op het moment dat risicante riskante beleggingen goed uitpakken... dan is het rendement ook heel hoog. Dus dan zou je er ook als klant wel iets van moeten kunnen werken. Ja, maar de gewone mensen is geen klant daarvan. Dat is toch helemaal niet zo? Kijk, het is helemaal verkeerd gegaan. De gewone burger betaalt drie, twee keer die crisis. Hoe bedoel je dat? Nou, de, de gewone mensen... die, die, die Kijk, de, de bezuinigingen die zijn in, in, in, in aantocht. Alle gemeentes moeten, moeten bezuinigen. De, de gewone man wordt daar dus een beetje uitgeknepen kabinet komt en die knijpt er nog eens een keertje bovenop. Dus wij, gewone burgers, betalen twee keer de crisis. Ja, ja. oké. Okay. Ik wil jou uh, hartelijk danken, Lilian, dat je belde. Over Ja, een goede bank, want al die uitzuigers en, en profiteurs, weg ermee. Dank je. Dank voor bellen. Is goed. Dag. Dag. Ik lees een mailtje voor van Ellen uh, om de bankverhalen een beetje humor te kleuren. Hoewel het voor ons destijds heel spannend was. Het is twaalf jaar geleden dat wij met onze dochters in Egypte waren. Er waren al veel mensen geweest die het niet op niet echt eerlijke wijze probeerden te profiteren van onze rijkdom. Want we leken wel rijk, maar moesten echt iedere cent omdraaien. Op een bepaald moment wilden we travelerchecks inwisselen bij een bank in Alexandrië in Luxor. Het exacte bedrag weet ik niet meer, maar het volgende gebeurde. Mijn man tekende de cheque. Het mannetje gaf de cheque door aan een kassier in het hokje naast hem. Die telde het geld en het mannetje telde het geld voor mijn echtgenoot uit. Ik stond erbij en ik keek ernaar en daardoor zag ik andere dingen dan hij. Lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en dat soort dingen. Ik zei hem dat het bedrag niet klopte, waarop hij het ter plekke natelde... En inderdaad, het klopte niet. Het zal zo'n 10 minder zijn geweest. Het mannetje gaf direct het missende bedrag erbij. Het lag dus al klaar. Eenmaal buiten hadden we tijd om het gebeurde te beschouwen. We werden bijna opgelicht door een officiële bank, de Bank van Alexandrië. Met vriendelijke groet, Ellen. Amira, goedenacht. Amira, hoor je mij? Ik hoor een hoop ruis, maar geen Amir. En nou goed. Nee, is niet goed. Nou, um, als jij ons hoort, uh, bel ons even nog een keer. We gaan um, een plaatje draaien van uh, Rumor. Um, en die heet Am I Forgiven? to do I was so caught in misunderstanding Let you go. De eerste uur was Edgar Duperon, onze gasthoogleraar privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. Dat ging over de Nederlandse bank en het toezicht op de, de banken in ons land. Ik wil graag in de uur praten met jou over bankverhalen, bankervaringen. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Mevrouw Van Vliet, goedenavond. Goedenavond. Dag Frank. Dag. Uh, ja, wij heb, ik heb ook een verhaal van de bank. Uh, er zijn uh, mensen die nogal heel erg tevreden zijn over de Rabobank. Nou, ik heb daar helemaal verder geen problemen mee. Maar wij hebben jaren geleden iets leuks meegemaakt. Ja. Uh, dat zal in de jaren 68, 69 geweest zijn. Toen dus het uh, contante loonzakje overgegaan werd tot de bankrekeningen. Mm -hmm. Iedereen die werd eigenlijk min of meer door zijn baas verzocht om een bankrekening uh, te openen. Want dan kon dat salaris uh, op de rekening gestort worden. Uh, in die tijd woonden wij op een dorp. En daar was alleen maar een boerenleenbank. Yeah. En uh, mijn man die was heel veel voor de zaak weg. En die zei tegen mij, 'Joh, ga jij eens morgen naar de boerenleenbank... Open is een rekening, want dan kan ik dat doorgeven aan de administratie. Dan wordt het salaris erop gestort. Goed, dus hij komt thuis vrijdag. En uh, is dat allemaal in orde? Ik zeg nee. Want ik was bij de Boerenleenbank gekomen en ik had die meneer gevraagd. Ik kreeg de, ja, hoe noemen ze dat? De, de directeur, de bankhouder, die kreeg ik zelf aan de loket. Ja. En die keek me heel verbaasd aan. Dat hij zei, ja, maar mevrouw Van Vliet, u kan hier helemaal geen rekening openen. oh Ja, waarom dan niet? Ja, u bent niet van de boerenstand. <lacht> oh heerlijk. <lacht> ja. Ja, daar stond u dan met uw goede gedrag. Ja, daar stond ik dan. Nou, en uh, toen zeg ik tegen mijn man, toen later ook... Ik zei, ja, nou ja, hij stond ook heel verbaasd. En uh, toen, uh, hij kende die man nog privé... Dus die belde hem op en toen zei hij, ja, Jan, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Hè? Hoe kan dat nou? En nee, ja, jullie zijn niet van de boerenstand, dus dat kan niet, want het is een vereniging. Nou ja, bla bla bla. En uh, nou, toen zijn we dus uh, bij de PTT terechtgekomen. En ja nou automatisch stilzwijgend bij de ING terechtgekomen. En... Maar ik vond het zo mooi. Dat toen de jaren, dan, uh, ja, dan hoorde je gewoon niet bij die stand. Dus ja, je kon geen boerderleenbankrekening openen. Prachtig. Dat wou ik gewoon alleen maar even vertellen. Dat vind ik, vond ik gewoon leuk. Het is een mooi verhaal. Dankjewel mevrouw Van Vliet. Ja. En een wel, prettige avond. Het, ja hoor, dank u wel. Dag. Dag. Dag. Amira, goedenacht. nacht. Het is gelukt. We hebben je aan de lijn. Heel goed. Ja. Je mag het vertellen. Nou, ik heb zeg maar ook een ervaring. Ik studeer nog en uh, daardoor heb ik een studentrekening bij een bank. En dan mag je uh, een limiet van duizend in de min, mag je staan. Waarom fluister je trouwens? Sorry? Waarom fluister je? <laughs> omdat. <hums> ja, Omdat. Sorry, ja, dat kan ik niet vertellen. Waarom kan je dat niet vertellen? Hallo Amira, ja. gaat het nog goed komen? Ja, ik wou het vertellen, maar nu, uh, ik, ja, fluister ik heel erg. Ja, je fluit nou ja heel erg. Je fluit opvallend erg, ja. Om persoonlijke redenen. Oh, oké. Okay. Je ligt niet alleen in bed. Ik begrijp het. Nee, ik lig alleen in bed. Nee, maar ik woon niet alleen. Dat is het. Okay. En ik woon... Ja. ze hoef het niet te horen. Zoiets. Oké, okay, goed. Uh, oké, okay. ga even verder met je verhaal. Want... Uh, ja. uh, um, je bent student, nou, ik, jij. Ja, en daarom mag ik dus duizend in de min staan. En... Um, maar ja... Dat stond ik dus uiteindelijk ook. En um, ja, iedere maand zeg maar, wordt er wel rente van afgetrokken. <lacht> ja. <lacht> nou ja, weet je wat, Amira? Zullen we, maar, zullen we het maar hierbij laten? Sorry. Het maakt niet uit. Dank, dank je wel voor het bellen, want ik, ik heb nog twee andere bellers. En... Oké, okay, sorry dus... hoor. Dat was echt door, maar... door dat lachen, zeg maar. Oké, okay, de, de goed, het maakt niet uit. kan gebeuren. Rick Groesen, ja. goede nacht. Hallo. Cruiser, ik het is Ik had inderdaad een, een verhaal over uh, contant geld. Ik werd een beetje doorgeprikken door het verhaal over de, dat het allemaal zo moeilijk was. Mm -hmm. en, to en toevallig heb ik vorige week met een, een boodschappentas vol met contant geld uh, moeten afstorten. Ja. ja. Vanwege het feit dat wij een, uh, net een nieuwe zaak open hadden. Na de eerste week dat de kluis uh, in plaats geweest, met de kluis ge uh, gestolen. En toen moest in ieder geval, het contantgeldproces werd onhandig en uh, uiteindelijk hebben we gezegd, nee, we moeten het afstorten. Alleen dat werd al uh, in totaal was het een duizend of vijftien ongeveer, ja. die ik uh, al apart verpakt had in een boodschappentas en dus ik liep naar de, de bank toe. Van ja, ik heb hier een stapel geld en die moet ik eigenlijk afstorten. Alleen uh, heb je een kamertje voor me waar ik het even uit kan tellen en in zakjes kan doen. Ehm... Um, en Ik was er dat een van die bankmedewerkers mij ook mee, heeft mee heeft genomen en, en een spreekkamertje heeft genomen. En vervolgens uh, heeft meegeholpen met tellen, met name en waar ze bij zeiden van ik ben blij dat ik eindelijk echt geld zie, want ik, ik, dat zie ik eigenlijk nooit meer. Dus die heeft gewoon netjes meegeteld en alles in zakjes gestopt. En vervolgens heeft het gezamenlijk afgestort en ze laten zien hoe het uh, met de Sjilberg werkt en uh, hoe dat in ieder geval gecontroleerd wordt. En op zich daar heb je daar gewoon een goed gevoel bij. Ik vond het wel grappig en in ieder geval een, een, een tegenstelling met hetgeen wat er... Uh, Eerder aan de negatieve kant verteld werd. Dus <tus> dat is eigenlijk wel grappig. Ik kom in de boodschappen met, uh, met geld aan. En er uh, wordt gewoon, gewoon netjes geteld. En uh, je krijgt er wel hulp bij. En uh, ja, tegenwoordig moet je toch alles digitaal doen. En uh, contant geld wordt gewoon minder. je ziet het ook bij ons in ja, de zaken. Ja. En dat was wel eens een keertje leuk om eens een keer gewoon met uh, contant geld uh, een uh, bank te Ja, maar, maar wat je met name ziet. En daar kom, want daar kwam eigenlijk mijn reactie op vandaan. Dat je ziet dat er een, een heel veel negatief uh, gedaan wordt over de banken. Met name wat ook te maken heeft met een stukje achterdocht. En als je kijkt over dienstverlening en moeilijke producten. Ik heb zelf een financiële achtergrond. Wat heb je? In... Een financiële achtergrond. Ja. Yeah. Uh, ik ben accountant geweest. Ik heb ook bij een bank gewerkt. En, en uh, nu ook financieel verantwoordelijk. En wat je dan ziet, is dat je vaak, als je bij een bank zit. dat dan het kennisniveau, uh, uh, het kennisverschil heel groot is. En mensen die. iemand verkoopt iets, een bank die en de, de kopende partij, die heeft vaak niet in de gaten wat hij koopt. En, en, en, en, als je, en daar zit volgens mij wel een, een, een valkuil in. En dat maar is dat die... even voor mijn begrip Rick, want aan wie ja. ligt dat dan? Uh, betekent het dan dat uh, degene die bij een bank binnenstapt en zijn handtekening zet een beetje onnozel is? Of zijn de banken uh, soms heel verkeerd of de financiële uh, aanbieders verkeerd bezig... omdat ze niet duidelijk vertellen wat ze verkopen? Nou, beide, want een, een financiële aanbieder weet vaak niet goed dat hij verkoopt. Want ik heb, uh, als je de, een gesprek aangaat met iemand die een product verkoopt... En je gaat doorvragen, uh, dan hebben ze vaak geen goed antwoord wat ze verkopen. Uh, dus da daar, begin daar begint het al mee. En vervolgens, is het zoals ze we het wel weten wat ze verkopen. en de klant weet niet goed wat hij verkoopt. is de verkoper niet altijd in staat, of doet het niet. om het goed over te brengen wat inderdaad verkocht is. In de accountancy bijvoorbeeld is het als accountant verplicht. op het moment dat je iemand bijstaat. Um, en je merkt dat het de tegenpartij. ...maar uh, je nou, met onderhanden bent, dat niet het vereiste kennisniveau heeft om te adviseren, om een adviseur bij te nemen. Omdat je ziet, er is een oneerlijke voor, uh, uh, kennisverschil. Een uh, oneerlijke concurrentie op kennisniveau. En daardoor, uh, dat, uh, dat zou je moeten melden. En dat zou bij de banken, zou in mijn beleving, dat ook beter bewaakt moeten worden. Maar banken zouden ook uh, meer moeten doen om, om helderheid. Je zegt, je moet een adviseur meenemen als het ingewikkeld is. Iemand die er wel verstand van heeft. Ja. Maar eigenlijk is het toch een beetje, beetje, beetje gek wel. Want je, je zou toch gewoon als eenvoudige Nederlander moeten kunnen begrijpen... wat, er, wat je aangeboden wordt? Ja, euh, ik, gewoon de mensentaal is denk ik in elk financieel product voor uit te leggen. Alleen de risico's niet. Omdat je, uh, dat, dat is veel omvattender. En niet iedereen... Uh, kan dat kan het, kan het snappen en, en sommige heel veel mensen wel, maar heel veel mensen ook juist niet. En ik denk dat als mensen dat van zichzelf weten, dat ze dat ook zelf ook daar een eigen stukje eigen verantwoordelijkheid ligt om in ieder geval kennis in te tanken, in te lenen, waar dan ook. Maar om om in ieder geval te zorgen van welke haken en ogen heeft dat? Want elke financiële beslissing die je neemt, de aankoop van een huis, het type financiering, eh, het aangaan van een lening, voor wat dan ook, heeft consequenties voor. Uh, eerder stoppen met werken, voor het uh, aangaan van persoonlijke lening, voor een studie, het uh, aanvragen van de creditcard. Dan verzin het allemaal maar. Maar al die dingen haken aan elkaar en je kan, dat kun je niet altijd overzien. Um, je hebt echt in de financiële dienstverlening gewerkt. Uh, wat, wat heb je precies gedaan? Want je was, was uh, accountant geweest? Ja, ik ben, ik ben 6,5 jaar accountant geweest. En daarvoor ben ik uh, bij, een, uh, bij een bank gewerkt, ook in uh, financiering en versprek, met mijn zakelijke financiering. En nu doe je helemaal niks meer in die richting? Nee, ik ben nu financieel directeur bij, uh, bij een nieuw bedrijf. Oké, okay, oké. Okay. en wat, ja. wat voor een soort bedrijf is dat? Het is een, een, een, een supermarkt, maar dan een, een nieuw concept, een overdekte markt... waar we dus uh, meer een, uh, heel veel vers aanbieden en uh, wel het totaal aanbod aanbieden. Oké, okay. dank voor het bellen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Dag. We zijn uh, aan het einde gekomen van uh, deze uitzending van Casaluna. Ik spreek het antwoordapparaat voor morgen nog even in. Dit is de voicemail van Casa Luna. Lex, Frank hier. Je gaat praten met een molenaar. Uh, iemand die echt een echte molenaarsfamilie komt. Dan kan ik me voorstellen dat jouw gast met al zijn zintuigen... verbonden is met de mode. Kan hij iets vertellen over het geluid van de mode, de geur... of wat hij voelt als hij een molen ziet? Mooi gesprek. Dag. En echt aan het einde gekomen van twee uur Casaluna. We blazen de kaars uit, wij dempen de lichten. Zometeen kan je op Radio 1 luisteren naar de varen Roelkoenders. De nacht klinkt anders, dat is op deze zender. Morgenmiddag is de NCV weer terug. Dank voor het luisteren en nog een hele prettige nacht.